De Amerikaanse president Obama heeft de situatie in Syrië vandaag besproken... met de koning van saudi arabië De VS wil dat landen in omgeving van Syrië meer druk uitoefenen op president Assad. Het regime in Syrië is begin deze maand bij de start van Ramadan... een nieuw offensief begonnen tegen betogers. De opstand in Syrië begon vijf maanden geleden. Daarbij zijn naar schatting 1700 mensen gedood. Greenpeace maakt zich zorgen over een olielekkage op de Noordzee... Door een gat in een pijpleiding onder een platform van Shell... is olie gelekt op 180 kilometer voor de kust van Aberdeen in Schotland. Shell ontdekte het lek woensdag en haalde toen de druk van de pijpleiding... maar is er nog niet in geslaagd het gat te dichten. Onbekend is hoe groot het gat is. Greenpeace vraagt zich af waarom het zo lang duurt om het lek te dichten. Shell zegt dat er op een oppervlakte van 31 bij 4 kilometer... dunne lagen olie op zee drijven omdat hij op natuurlijke wijze oplost, zal die volgens Shell de kust niet bereiken. De Schotse regering is niet verontrust over het olielek. Er is ongeveer 100 ton olie gelekt. Somalië laat voedselkonvooien en voedselkampen beschermen door speciale troepen. De hoofdstad Mogadishu is volgens de regering nog steeds niet veilig voor konvooien. Ondanks de terugtrekking van militanten van de organisatie Al-Shabaab. Sommige delen van de stad worden nog steeds rebellen gezien, ook al is er een grote vredesmacht van de Afrikaanse Unie actief. Steeds meer Somaliërs zoeken toevlucht tot de hoofdstad in de hoop er voedsel te krijgen. De VN heeft inmiddels bekendgemaakt dat er op meer plekken in Somalië voedsel zal worden verspreid. Volgens het wereldvoedselprogramma van de VN wordt nu maar 20% van de mensen in hongersnood bereikt. In de hele hoorn van Afrika hebben meer dan 10 miljoen mensen een tekort aan eten en drinken.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 Hensen vindt dat de politie het deze week uitstekend heeft gedaan. Verder heeft hij kritiek op de Britse regering... die de bezuiniging van 20 op de politie wil doorzetten. In Praag is voor het eerst een homo-optocht gehouden. Duizenden mensen waren erop afgekomen. Tientallen rechtsextremisten scholden de deelnemers uit en riepen leuzen. Er was ook een protestocht van conservatieve christendemocraten... die opkomen voor traditionele normen en waarden... De politie was massaal aanwezig om redden te voorkomen. In de Duitse stad Hamburg zijn honderden mensen geëvacueerd... uit een ondergrondse spoortunnel. In een overvolle sneltrein werd gevochten door twee groepen voetbalsupporters. Volgens ooggetuigen braken dronken supporters nooddeuren open... en liepen ze de ondergrondse tunnel in. Uit voorzorg werd de stroom uitgeschakeld... waardoor de passagiers vastkwamen te zitten in de pikdonkere tunnel... Na een half uur werden ze door de Hamburgse politie bevrijd... en moesten ze over het spoor teruglopen. In Rusland is op de rivier de Moskwa een dode gevallen... bij een botsing tussen twee motorboten. Het gebeurde op hetzelfde plek waar twee weken geleden... een ongeval met een cruiseschip negen mensen levens eiste. Bij het ongeluk vandaag op de rivier in het hart van Moskou... raakten ook twee mensen gewond. De twee schippers waren volgens media in Rusland dronken... en hielden een snelheidswedstrijd. In de eredivisie heeft Feyenoord de koppositie ingenomen... door ook de tweede wedstrijd van het seizoen te winnen. In de Kuip werd het 3-0 tegen Roda. Voor de wedstrijd was er een protest van ruim duizend Feyenoord-supporters. Ze eisen dat het bestuur opstapt, omdat de club nieuw elan nodig heeft. De fans droegen een doodskist met zich mee... om aan te geven hoe de club ervoor staat. Ook Twente is nog zonder puntverlies. Thuis werd de AZ met 2-0 verslagen. Vitesse won in eigen huis van VVV met 4-0... En het PSV kwam in Eindhoven met de hakken over de sloot door met 1-0 van RKC te winnen. Het weer, vannacht bewolkt en veel regen. Morgenochtend opklaringen. Smiddags bewolkt en enkele bui, maar ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden.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 Ik ben met het verkeerde been uit bed gestapt. De koffie viel om op de ontbijttafel. Probeerde een poster aan de muur te hangen, maar ja, met de hamer op mijn duim geslagen. Er zat een virus in mijn computer en hier op het Mediapark werkte de printer weer eens niet. Vandaag was het linkshandige dag, maar kan er niet ook een jaarlijkse dag komen voor mensen met twee linkerhanden? ...van de Rolling Stones, een van de platen die te maken hebben... ...met de geschiedenis van Studio 54, de beroemdste disco van Manhattan... ...die in 1979 vanwege belastingsschulden moest sluiten. Mick Jagger was een van de trouwe bezoekers van die disco. Maandag begint een radiozender in Amerika... die de herinnering aan de muziek van toen nieuw leven wil inblazen. 24 uur per dag. I will survive, relight my fire, we are family and miss you. Wij gaan daar vanavond al een muzikaal voorschot opnemen En met jockey Eddie de Klerk... praat ik over de gloriedagen van Studio 54... en de kansen van die nieuwe radiozender. En verder in deze aflevering van het Oog... In de Bernauer Straße in Berlijn werd vandaag met een minuut stilte... het begin van de bouw van de Berlijnse muur herdacht. Wij staan straks stil bij dat beroemdste symbool van de Koude Oorlog. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken wil scherpere sancties... van de Europese Unie tegen Syrië. Maar voor een olieembargo tegen het regime van president Assad... vindt hij het nog te vroeg. Onze vraag, hoe groot zijn de belangen... van het Brits-Nederlandse olieconcern Shell... In Syrië. Het heeft even geduurd, maar de Republikeinen hebben eindelijk een man gevonden die het tegen president Obama kan opnemen: Rick Perry, gouverneur van Texas en evangelische predikant. Hij verlaagde de belastingen, zorgde voor banengroei en is nog stoer ook. Tijdens het joggen legde hij eigenhandig een coyote om, een portret straks van Rick Perry. En in onze serie over bijzondere feestdagen waar ook de wereld, het is alweer feest in Japan. Maar nu is het nieuws van vandaag. Zaterdag 13 augustus. Precies 50 jaar geleden werd een begin gemaakt met de bouw van de Berlijnse muur. Toch legde bondspresident Christian Wolff... meer de nadruk op de afbraak ervan. Want die gaf de wereld hoop. En dat is nog steeds zo. Het einde der geschiedenis der muur kan ons maar moed maken. Want die geschiedenis, die endes einde. Haben mensen geschreven. Die muur viel niet, ze wurde umgestürzt. En die hoop moet voor iedereen gelden, vindt Wolf. Anders creëren we opnieuw denkbeeldige muren in onze samenleving. We moeten die toe ons gekomenen beter integreren. en voor alle in onze gezelschap nog meer entfaltungschancen eröffnen. Een muur opwerpen tegen het ongebreidelde verzamelen door bedrijven van privacygegevens. Dat is wat de burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom graag zou willen. Want wat doen die bedrijven met je gegevens? Je weet niet of er überhaupt misbruik van wordt gemaakt... want je weet niet wat ze over jou hebben. Dus zouden we daar inzage in moeten krijgen, zoals de wet trouwens ook voorschrijft. Maar toen Bits of Freedom die gegevens bij een dertigtal bedrijven opvroeg... bleek de werkelijkheid weer barstiger. De resultaten waren enigszins teleurstellend. De 60 tot 70 procent van de bedrijven reageerden helemaal niet... En andere bedrijven uh, reageerden eigenlijk uh, heel kort en uh, niet adequaat. Dus begint de burgerrechtenorganisatie nu een actie. Op hun site is een kant-en-klare verzoekbrief te downloaden. We hopen dat door middel van PIM en het genereren van deze brieven uh, mensen uh, makkelijker die stap maken om ook die inzage uh, op te vragen. Het is een bekend gezegd, er gaan nooit met een hongerige maag winkelen. Het wekt dan ook geen verbazing dat moslims die zich houden aan de ramadan... tweeënhalf keer zoveel kopen als ze normaal doen. En ze kopen ook heel andere dingen. Uh, lekkere dingen, aantrekkelijke dingen, zoals uh, meer zoetigheid en uh, gemarineerde vlees. Dat soort dingen vinden altijd heel aantrekkelijk. Alleen laat de plaatselijke supermarkt deze booming business nog een beetje links liggen, merkte de deskundige. De meeste bedrijven die denken nog een beetje in de tijd van die gastarbeider... die weinig te besteden heeft. Maar als ik Albert Heijn was of c 1000... dan zou ik toch even ja, wat meer van het assortiment opnemen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan gaan we nog even terug naar Berlijn. Althans, naar het Berlijn van 50 jaar geleden. Goedenavond, Joop van Zijl. Hallo. J Jij mocht op 13 augustus 1961... de bouw van de Berlijnse muur aankondigen op de AVRO-radio. We gaan het even naar luisteren. In alle vroegte is vanmorgen de grens tussen Oost- en West-Berlijn gesloten. De Oost-Duitse radio sprak dreigende taal... en verklaarde dat de DDR, de zogeheten Duitse Democratische Republiek dus... na overleg met hun Sovjet-vrienden en alle warschau was overeengekomen dat nu het tijdstip daar was om te zeggen... tot hier en niet verder. En dat sloeg dan op de vermeende agitatiecampagne die tegen hen door het Westen zou worden gevoerd. Hier hoort u de Oost-Duitse commentator. We zijn uiteengekomen, dat de tijdpunt gekommen was, wo man zeggen moet: bis hierher en niet later. Overal aan de zonnegrens, zoals bij de Brandenburger Poort, klonk het geluid van de pneumatische boeren. Seit etwa 1 Uhr heute Nacht raderen die Feslofboerer. En boeren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. De Brandenburger Tor. Joop van Zijl in 1961. Hoe belangrijk was dat moment, 13 augustus 1961, Joop? Nou, ik denk dat dit... Uh, ik, kijk, ik heb al de berichten die ik in de loop der jaren gelezen heb... niet allemaal meer in herinnering. Maar dit herinner ik me wel. Dit was uit het radiojournaal. Dat was toen van de AVRO. En met min of meer ook een uh, wat hogere AVRO-stem... heb ik dat toen uh, aangekondigd. Ja, dat was, uh, dat was natuurlijk buitengewoon opmerkelijk... zoals iedereen dat opmerkelijk vond. En uh, je verbaasde je erover in die tijd, op dat moment. En eigenlijk dacht je, wat, wat gebeurt hier nou? Het was zoiets absurds. Bisher und niet weiter. Ik moet je zeggen, ik, ik heb later in de DDR, want die heb ik vaak bezocht, nog wel eens over nagedacht. En ja, ik kon me wel iets bij voorstellen dat uh, economisch gezien. en uh, de, de, men het vreselijk vond dat iedereen uh, die, die, die DDR weer wilde verlaten. Uh, voordat die uh, muur werd gebouwd omdat de, ja, laat ik zeggen, de mensen die uh, ook de, de, wat wat meer opgeleiden uh, en de mensen met wat centen, dat die naar West-Berlijn vertrokken om daar of te blijven of hun inkopen te doen. Je vond het wel verdedigbaar. Dat ze dat gedaan hebben is natuurlijk uh, van staltes. Maar je kon je er iets bij voorstellen dat ze die dat ze die muur hebben gebouwd toen? Zoiets absurds, wat ik net al zei. Dat, dat, dat konden we ons eigenlijk niet goed voorstellen. Ook niet hoe het in de praktijk zou uitwerken. Het was zoiets vreemds als uit een, een soort uh, sprookje dat, dat niet zou kunnen bestaan. Je, uh, je zei het al, je bent ook als verslaggever ja. vaak naar de DDR geweest. Ja? Kon je daar wel je werk doen met die statieagent in je nek? Nou, ik ben daar uh, ja, twee jaar later met name met Kerstmis geweest. Want toen uh, vond uh, het radiojouraal, de AFRO dus, ik vond het wel aardig om... Uh, ...is te laten horen hoe het nu in West-Berlijn... ...dat was een soort enclave dus, hè? ...dat was uh, de... de uh, ja, west berlijn werd dat door de DDR genoemd... ...want de DDR zelf noemde Oost-Berlijn uh, Oost de hoofdstad in de DDR... ...en uh, in, hoe dat dan in die enclave was... En toen dacht ik dat het misschien ook wel aardig was... als ik even naar Oost-Berlijn ging om eens te kijken hoe het daar was. En nu had ik een collega bij de VARA, Henk van Stieperia... en die zei tegen mij, er zit daar een man... die is hoofdredacteur van de BZ Am Abend, Berliner Zeitung Am Abend... en die is getrouwd met een violiste van ons... Nederlandse Radio Philharmonisch Orkest. En ik geef je het adres, dan kom je daar wat in. En toen ben ik via de Friedrichstrasse, dat was toen de kruisvergang... met mijn apparatuur, de Oost-Berlijn... Berlijn ingetrokken, werd meteen opgepakt... natuurlijk, en ben daar nog ongeveer... twee uur verhoord in een of ander... kaal kamertje, waarbij een... volkspolitie een, een of andere hoge Piet, aan mij vroeg... van, ze ook geen angst? angst? Toen zei ik, nou, als dat zo is... dan heb ik een mooi onderdeel voor mijn kerstverhaal... uit Oost-Berlijn. En toen... Uh, kon ik praktisch meteen gaan. En toen... heb ik eigenlijk gewoon mijn weg kunnen doen. Het gevolg was dat... Uh, dat ik daar, uh, dat als... Uh, zodanig berichte En de hoofdredacteur van het parool Sandberg in die tijd nog riep van... oh, Joop was even in Berlijn in een hoofdredactioneel artikel. En uh, riep uh, in dat artikel van, nou ja, die liet zich ook maar wat aanpraten. Maar de AVRO heeft toen heel uh, prachtig het uh, voor zijn personeel opgenomen... en voor zijn redacteur en gezegd van... nou, als onze verslaggever dat zo heeft ervaren, is dat wel zo. Dank voor deze herinnering aan de legendarische 13 augustus 1961. Joop van Zijl. Jones, een van de meest trouwe bezoekers van Studio 54 in Manhattan destijds. En in 1980 kreeg ze zelf dus een grote hit, Strange. I've seen that face before. Gisteren gingen in Syrië weer tienduizenden mensen de straat op... om te demonstreren tegen het regime van president Assad. De Verenigde Staten pleitte voor een embargo op de olie- en gasexport uit het land. En een van de grootste oliemaatschappijen die... Actief zijn in Syrië is ons eigen, mag je toch wel zeggen, Shell. Wat is de rol van Shell in Syrië en is drijven met het land op dit moment nog wel verantwoord? Ik ga erover praten met journalist Marcel Metzen. Hij werkt momenteel aan een boek over Shell en met professor Dr. Kobi van der Linden, directeur van het Klingendaal Energieprogramma. Ik begin even bij u, mevrouw van der Linden. Wat doet Shell precies in Syrië? Um, nou, ze heeft een, een, een minderheidsdeelneming in. Uh... In een consortium wat, uh, wat olie produceert in het land, het, uh, dat doen ze 50% van die, uh, van die onderneming is van de Syrische Nationale Olie Maatschappij en uh, uh, rond 30% van Shell en uh, 20% van uh, voornamelijk Aziatische uh, uh, investeerders. Onder CMPC van, van China. Om hoeveel geld gaat het? Om hoeveel olie gaat het? Waar moet je aan denken? Uh, nou, Syrië uh, produceert die uh, zoiets van 400.000 vaten per dag. Dat is uh, minder geweest, maar de laatste jaren zijn weer wat uh, uh, met investeren wat nieuwe velden gevonden. Maar uh, ja, zoiets uh, rond de 400.000. En mag je Shell daarmee een grote speler in Syrië noemen, of valt het wel mee? Uh, nou, in, in, in het land uh, Syrië uiteraard wel, want het uh, consortium is, uh, is uh, redelijk groot. Maar de belangrijkste speler is die Syrische nationale oliemaatschappij die 50% van alle activiteiten in olie en gas uh, daar een deelneming in heeft. En dit is een, uh, een van de ondernemingen die ze samen doen. Ik kom zo bij u terug, mevrouw van der Linden. Marcel Metsen, ook goedenavond. Hallo. Ik moet eerst zeggen, we hebben contact met Shell gezocht... en hun uitgenodigd om aan deze uitzending mee te doen. Dat, dat wilden ze niet, maar ze hebben ons wel een uitvoer memo gestuurd... Een bericht gestuurd. En uh, ja, hun redenering van Shell is eigenlijk... We, koop, we kopen olie van het Syrische staatsbedrijf... we vervoeren het ook naar Europa bijvoorbeeld maar we produceren daar zelf niet, we doen niet aan marketing in Syrië... Uh, er valt ons eigenlijk niet zoveel te verwijten. Is dat een zinnige redenering, vindt u? Nou, dit, dat is een redenering die Shell al uh, ja, decennia lang... als een soort standaardredenering in dit soort moeilijke situaties uh, hanteert. En um, als je er met een formeel juridische blik bekijkt... dan uh, klopt dat misschien uh, wel allemaal... Maar het, het, het punt is of je die grenzen allemaal zo uh, scherp kan trekken. Want uh, wat moeten we er nou van, van zeggen? Het, het is natuurlijk toch wel een beetje problematisch... dat Shell dan in een, in een joint venture zit met een, met een staatsoliemaatschappij... die natuurlijk onder overheidscontrole uh, staat. Een soortgelijke situatie doet zich bijvoorbeeld ook voor uh, in Nigeria... waar al die mil milieuproblemen... Uh, spelen. Dat is ook een minderheidsbelang in een staatsoliemaatschappij, hè? Ja, maar, dat, maar het is dus, dat is toch een andere verhouding dan wanneer je alleen maar afnemer bent. Uh, dat is een veel directere verhouding. Mm. En dan, gaan, dan gaan die verantwoordelijkheden ook wat door elkaar lopen. Mm. En dat blijkt, dat zijn dus ook, dat zijn, die dingen blijken ook wel eens in Nigeria. Uh, als het gaat bijvoorbeeld over het inhuren van, van uh, beveiligingspersoneel en zo, die dan zowel. Voor de overheid als voor Shell actief zijn. En dat, dat is nog niet direct aan de orde in dit geval in Syrië. Maar het is, ik, ik zeg het omdat die verantwoordelijkheden dus moeilijke, moeilijker te scheiden zijn dan Shell wel eens wil doen, geloven. We hebben een gesprek over Syrië. Het gaat hier om, uh, om die deelneming. En uh, ja, zoals vaak met contracten, uh, dat, uh, uh, daarbij is het wachten toch. Uh, je zit in contractuele relaties. En dat betekent dat zolang uh, de wereldgemeenschap niet echt uh, sancties uh, afkondigt, dat, dat, je daar, dat, je, dat je dan die, die zakelijke relaties... Uh, niet gemakkelijk uh, kan veranderen. Je kan, je kan uiteraard op een goed moment uh, kun je daar actie ondernemen. Maar ik, ik neem aan dat uh, we hebben het gesprek meen meen ik, uh, ook naar aanleiding van de oproep van, uh, van, uh, minister van Clinton. Biden, de minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton ja. en het verzoek aan ja, de Als ik even mag, dat is een beetje een paradoxale situatie. De Verenigde Staten, bij monden van mevrouw Clinton roepen Europa op om uh, sancties op energiegebied tegen Syrië te nemen. Ja, Europa moet er nog over nadenken. U Uri Roosenthal wil het aankaarten, maar zegt... ik vind het nog te vroeg. Dus, dat is een beetje raar, meneer Metzen. Wie heeft, wie heeft gelijk? Hillary Clinton of Europa? Ja, Dat is natuurlijk een politiek standpunt. Dus je, kunt dat niet zomaar, uh, je kunt natuurlijk niet zomaar zeggen wie heeft er gelijk. Uh, kennelijk trekt mevrouw Clinton de grens uh, wat eerder... Dan, uh, dan, uh, dan Rosenthal. Nee, en dan gaat in Europa. Komt u van Linde? Het gaat vooral om het feit, denk ik, dat Europa toch de belangrijkste importeur is van olie uit uh, Syrië uh -huh. en de Verenigde Staten niet. En daardoor de sanctie alleen van de Verenigde Staten, als ze uh, dat zouden overwegen, uh, niet uh, het effect heeft. Want uh, uh, uh, in de uitleg is duidelijk dat men uh, Syrië economisch wil treffen, zodat het regime uh, uh, daardoor. Uh, uh, minder inkomsten heeft. En uh, ja, dat, dat is. Uh, uh, ik meen dat het verzoek ook richting uh, enkele Aziatische landen is uh, gegaan. Ja. Maar ja, de meeste olie die, die wordt in, uh, in Europa afgenomen. Dat heeft ook te maken met de richting waarin de infrastructuur uh, loopt. En hoe verklaart u dan de terughoudendheid. Want dan zou het juist belangrijk zijn als Europa sancties zou nemen. Hoe verklaart u de terughoudendheid van Europa en ook van onze minister van Buitenlandse Zaken, Oei Roosentaal? Dat zij uh, eerst tijd willen hebben om precies die, uh, hoe, hoe precies die contractuele relaties liggen. En of er voldoende steun komt ook van andere landen om, uh, om eraan deel te nemen. Omdat als vervolgens die olie uh, in even hoog, uh, grote hoeveelheden gewoon naar andere landen verdwijnt. Dan, uh, dan tref je daarmee het regime niet. Marcel Metzen, ik citeer weer even uit dat uh, bericht. Uh, dat, dat Shell ons, uh, de Shell-woordvoering ons heeft gestuurd. Uh, mm. uh, ze zeggen van: ja, de politiek is eigenlijk aan zet. Wij doen niks verkeerds. Uh, als natuurlijk Europa tot sancties komt, dan zullen we ons daar zeker aan houden. Want we zijn voor verantwoord ondernemen en maatschappelijk duurzame ondernemen. Maar ja, de politiek is aan zet, wij niet. Ja, maar dat, daar moet ik Shell toch ook wel gelijk in geven. Want uh, Shell kan natuurlijk op zijn eentje nooit uh, een dergelijke stap uh, waarmaken... Uh, een boycott waarmaken. Uh, en uh, het, het is sowieso al moeilijk. Zelfs als de politieke uh, internationale gemeenschap breed zo'n stap zou zetten... Dan, uh, dan nog zal het moeilijk zijn om uh, zo'n uh, zo exportverbod te realiseren. Uh, dus ik kan me voorstellen dat Shell zegt: ja, we moeten toch die backing hebben, die internationale backing hebben van de internationale gemeenschap, om het, om het überhaupt effectief te laten zijn. Dan nou, moet ik er wel tegelijkertijd bij zeggen dat, uh, dat Shell wat dat betreft uh, natuurlijk ook altijd een, wel een wat passieve houding heeft gehad. Ze dus horen zeker niet tot de meest voortstrevende bedrijven. Nee, hij zat Afrika destijds, hè? Hmm. Rhodesië. Ja. Liep er niet voorop. Ja, nee, dat is natuurlijk ja, goed. En daar is ook gebleken dat, uh, dat uh, je een onderscheid moet maken tussen het uh, concernniveau uh, en het lokale niveau. Want uh, het Rhodesië-verhaal in de tijd was duidelijk dat het op het lokale niveau uh, er toch allerlei uh, contacten nog waren en dat er toch uh, olie via Mozambique dan doorgesluist werd naar Rhodesië terwijl er sprake was van een embargo. Uh, en um, wat je ook zag gebeuren in Zuid-Afrika, is dat er allerlei uh, sluiproutes uh, zich openen. Waarvan niet altijd helemaal duidelijk is in hoeverre er toch nog weer mensen van Shell bij betrokken zijn geweest of niet. Dus er ontstaat een soort van grijs gebied, uh, uh, kan het snel uh. een soort van grijs gebied ontstaan. Dus dat is misschien ook een van de redenen waarom Shell niet zo erg happig Aperig. is. Omdat dat soort verhalen er misschien ook weer op gaan duiken. Kobi van Linden, is het correct wat Shell zegt van de politiek is aan zet? Wij niet. Of zou je ook kunnen zeggen van ja, een bedrijf heeft ook zijn eigen morele verplichtingen. Zeker een bedrijf dat zegt, wij willen verantwoord ondernemen. Um, ja, maar in dit geval gaat het natuurlijk om een situatie waarbij, uh, waarbij in, de, in, in, die, in die beginjaren waarbij de huidige uh, Assad... Uh, toen die zijn vader opvolgde men juist uh, investeringen ook, uh, ook aanmoedigde omdat uh, hij, was, hij was in een periode waarbij uh, uh, in Marokko maar ook in Jordanië een, uh, een uh, wisseling was uh, waar, waar zonen vaders opvolgden en dat werd gezien dat waren allemaal Westers opgeleide uh, leiders dat was eigenlijk hij, hoop op die jongen als nou ja, er werd vooral gedacht van uh, vooral bij Syrië dat had toch ook onder uh, dat viel onder onder uh, in de Koude Oorlog zat dat, was dat niet een land wat erg toegankelijk was. En dat werd in die, in die wisseling werd gezien. van ja Dat zijn landen die gaan nou. die stap naar het westen maken. Nee, maar dus goed. Oké, okay, maar inmiddels, ja, okay, maar dan, inmiddels ik, is Assad een beetje tegengevallen als hervormer. Nou ja, dat, dat is natuurlijk heel anders gelopen. Maar dat, ja, dat is vaak zo. Nu in de afgelopen maanden dan, dan gebeurden daar allerlei uh, uh, zaken. En ik, dat, dat, uh, hey, dat, dat, dat, dan, dan moet je met je internationale gemeenschap... En ik denk dat, uh, dat daar... Uh, ja, dat, dat wat mij betreft ook de internationale gemeenschap aan zet is om te zorgen dat zo'n regime onder druk wordt gezet. Dat dat niet kan. Alleen je moet zo'n, als je zo'n economisch wapen wil gebruiken. Uh, moet je dat wel effectief maken. En dat blijkt uh, heel vaak heel erg moeilijk te zijn... als het niet, uh, niet uh, echt goed breed wordt gedragen. Want nou. anders zie je dat die olie alle kanten uit leekt. Dan, dan wachten we eerst op de internationale gemeenschap... en op de Europese Unie. En die, die gaat dan zeggen dat China ook mee moet doen en India. En, het zal nog wel even duren. Maar ik dank jullie hartelijk voor deze discussie. Koby van der Linden en Marcel Metzen. Graag gedaan. Graag. i get no kick from champagne mere alcohol it doesn't move me at all so tell me why should it be true that i get a kick out of you some like the bop type refrain i'm sure that if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 Time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me, you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky to do. Yet I get a kick. Yes, I get a kick. Yes, I get a kick. Ah. I... Studio 54 stond berucht om zijn strenge deurbeleid. Om portiers die, als het even kon, iemand weerden. En dat overkwam meteen bij de openingsavond op 26 april 1977 Frank Sinatra al. Hij moest buiten blijven. Beledigend, want Michael Jackson, Cher en Woody Allen werden wel binnengelaten. Nou, om het postuum nog een beetje goed te maken aan Frank, dit was dit: I got a kick out of you. Met Romney. Michelle Beckman, Newt Gingrich... de lijst van mogelijke republikeinse presidentskandidaten... begint behoorlijk lang te worden. En vandaag konden we er nog nieuwe naam aan toevoegen. En niet zomaar een naam. Die van de gouverneur van Texas, namelijk Rick Perry. Hij heeft zich officieel kandidaat gesteld. En in Amerika is meteen al de vraag... Moet Obama zich nu serieus zorgen gaan maken? Willem Post, Amerika, kenner van het Instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, tot nu toe maakt denk ik Romney en Beckman de meeste kans. Is dat vanaf vandaag Rick Perry? Ja, ik, ik denk het wel. De politieke reus uit Texas is vandaag opgestaan en ja, kijk Romney en Beckman scoren wel aardig in de opiniepeilingen... maar. Het zijn niet uh, ja, de echte zwaargewichten. Hè. Dat kleeft toch steeds wel een bezwaar aan, aan die kandidaten tot nu toe. Hè. Michelle Beckman maakt wel furoren met allerlei conservatieve toespraken. Maar ze heeft nauwelijks ervaring. Ze is congreslid in Washington, maar daar heeft ze nog niet veel gepresteerd. En ja, Mitt Romney heeft een wat liberal, een wat Progressief verleden met gezondheidswetgeving destijds als gouverneur in Massachusetts. Obama heeft dat stelsel eigenlijk als voorbeeld genomen voor, uh, voor zijn ideeën. Nou, Obama dat is, dat best. is dat is vloeken in de kerk uh, bij, de, bij de conservatieven. Wat je wilt ja, zeggen. En, ja, en dit Rick Perry is. Wat maakt echt... Rick Perry tot een uh, politieke reus, tot een zwaargewicht? Ja, nou, dat zijn verschillende zaken. Um, hij is echt een, een droomkandidaat voor conservatief Amerika... omdat hij een evangelisch christen is. Dat is mooi. Dat is heel belangrijk. Uh, dan scoor je natuurlijk bij de Tea Party ook heel goed. En Perry heeft een ge goed gevoel voor timing. Want toen die Tea Party uh, een tijdje geleden al weer opkwam... was Perry juist een van de eerste die, uh, die het zag zitten in die Tea Party. En die zich eraan verbond. En vorige week toch, afgelopen weekend in Houston... heeft uh, eigenlijk Perry zelf via een uh, christelijke familieorganisatie... Een, een gebedsbijeenkomst gehouden in Houston... om te bidden voor Amerika in deze moeilijke dagen. Ook bidden, bidden. voor... Ja? We gaan even luisteren naar een fragment van hoe Rick Perry klinkt als christen. Oké, okay. I happen to think that our our greatest days are ahead of us. I uh, that. I think in America that uh, uh, from time to time we have to go through some difficult times, and, and and I think we're going through those difficult economic times for a purpose, and that uh, uh, to, to to bring us back to those biblical principles. Ja, dit was uh, Rick Perry. Zo, zo gaat dat ongeveer, de bij, flink de bijbel erbij halen. Ja, dus, dus hij speelt dit uh, heel erg uit. Want ja, natuurlijk is het een politicus en zo moeten we hem ook al blijven zien. He, ook, ook, hij heeft ook Obama uitgenodigd uh, vorige week om naar Houston te komen. Nou, dat heeft Obama natuurlijk niet gedaan. He, maar ja, het, en het is ook een, een, een darling van de fiscale conservatieven. Een andere vleugel binnen de Republikeinse partij. Want Perry kan behoorlijk agressief, ja, hij komt uit Texas. hè Dus een beetje die fighting spirit, een beetje die koudheid. Alboi-mentaliteit ook. Hij kan behoorlijk agressief zijn ten opzichte van de landelijke overheid. Dit is een man van de lokale politiek, van de staten, moet het weer voor het zeggen hebben, de Amerikaanse burgers. En alles wat, wat Washington is, dat is eigenlijk één groot Sodom en Gomorra. En Obama is een soort van Europese uh, socialist. Vanavond in zijn toespraak, zijn zeg maar uh, aanvaardingstoespraak van, van de kandidatuur, Aha. heeft hij ook flink uitgehaald dan naar Obama. Hè. Obama degradeert Amerika en moet hij weer terug naar een smalle overheid en nog veel grotere bezuinigingen. Dus ja, bij de conservatieve Amerikanen kan hij weinig kwaad doen. En want komt dat... want ja? Texas doet dat. Hè? Die heeft een hele kleine overheid... en de grootste banengroei van de hele Verenigde Staten. Dus die hebben een soort economische ja. wonder aan hem te danken. Nou ja, goed, en zo presenteert Perry het inderdaad heel erg. We gaan natuurlijk door moeilijke tijden heen. Ik wil ook niet, uh, niet suggereren dat het in Texas nou allemaal zo goed gaat. Maar van alle Amerikaanse staten doen wij het het beste. En van zo'n zo kleine 40% van de nieuwe banen... ja, die komen van die banenmotor die Texas is. En daar ben ik trots op. En waar Perry natuurlijk steeds zegt van ik ben een trotse Texaan... zegt hij nu van ik ben in de allereerste plaats een trotse Amerikaan. En ja, we kunnen wel wat leren van mijn staten, Texas. Er zit een tikje het gevaar in dat mensen natuurlijk gaan zeggen: van. ja, is dit nou ook weer zo'n zo zo tweede Bush? En, maar ja, maar ja, zo klinkt hij het... wel als je zo'n citaat er net hoort van hem. lijkt het eigenlijk alsof George W. Bush aan het woord is. Ja, en kijk, weet je, beiden. dat is niet onbelangrijk, hè? moeten we echt vaststellen. Uh, beiden hullen zich graag in. weet ja, je, van die cowboy-overhemden. Je weet nog wel Bush die naar het prikkeldraad kwam van zijn ranch in Crawford om de pers te worden te staan. Eh, een beetje als een cowboyman. Maar het grote verschil is, en Perry kan dat uitspelen... Bush was een zoon van een miljonairsfamilie. Zijn vader president. Maar deze Rick Perry komt uit, uh, uit Paint Creek. Eh, dat zullen we veel nog gaan horen. Onthoud het maar alvast, Paint Creek. Het Paint is nog niet Creek. Een, <laughs> ja, uh, het is nog niet eens een dorpje. Uh, hij zei vanavond, uh, ja, Paint Creek heeft nog niet eens een zipcode. Het, het zijn een paar boerderijen, uh, een kerk... Een school en een gebouwtje voor de padvinderij. En meer hadden we niet nodig in onze maakt, gelukkige jeugd. Maar dat maakte hem tot een man van het volk in zijn campagne. Ja, nou, natuurlijk. En dan krijg je die verhalen van... ja Kijk, bij ons in, in het kleine boerderijtje. Zijn vader leeft nog. Hè. Uh, dat, dat waren nog niet eens uh, afgewerkte muren binnen. En mijn moeder uh, die maakte mijn cowboyoverhemd. En, ja, en, en vrienden van hem zeggen nu... Uh, ja, you never change a country boy. He, dus die waarde van toen. En dat wordt natuurlijk in het Amerika van nu, wat ja, behoorlijk conservatief is, als je even zo mag generaliseren. Uh -huh. toch een beetje verrecht is de laatste jaren. Denk ook maar aan Clinton, die de republikeinse agenda moest, moest uitvoeren de laatste jaren. om toch nog behoorlijk succesvol te zijn. Ja, dat doet het wel goed natuurlijk. En is, vooral is, dat, ja, is, is het waar dat hij tijdens het joggen echt een echte coyote heeft omgelegd? Of, of is dat een mythe? Ja, met een laser gun. He, en dat is natuurlijk ook. Ook iets wat je, uh, ja, wat je wat je kunt uitspelen. Dit is het Amerika van vroeger. Een beetje het kleine huisje op de prairie. Het Amerika van de, van de, van de, van de plattelandsnormen en waarden. Het kleinsteedse Amerika. En ja, en dan wordt Obama neergezet. Dat woord valt al in de toespraken van Perry. Obama wordt neergezet als ja, de man die Amerika heeft gedegradeerd. Een arrogante professor uit de grote stad. He, dus. Ja, uh, voor de Republikeinen, hè, waar, waar die conservatieve vleugels zo belangrijk zijn... is dit een kandidaat die direct kan doorschieten... misschien wel naar de eerste of tweede plaats... in de opiniepeilingen van de komende dagen. Hoe bang moet Obama voor hem zijn? Het Witte Huis heeft vandaag gezegd van we zijn blij met zijn kandidatuur... want lekkere onversneden rechtse man tegenover ons... heeft Obama ja. wel zin in of, of kan Obama het wel eens verliezen van Rick Perry? Nou, weet je, uh, uiteindelijk kun je zeggen dat uh, Perry dan dat hele conservatieve profiel naar zich toe trekt. Uh, en, en Obama wordt dan natuurlijk neergezet als een wat meer linkse politicus. De slag zal gaan om het midden van de Amerikaanse politiek, de independence. En uh, ja, en veel mensen zullen toch ook vooral kijken naar de economie. It's the economy stupid, hè? dat, dat uh, oude, die oude slogan van Bill Clinton Kiffen. zal weer op geld doen. En, uh, voor Obama is het dus heel erg belangrijk hoe over een jaar de economie ervoor ja. staat. Kijk, als er nu verkiezingen gehouden zouden worden... He, dan laten we het geld maar even achterwege. Want Obama ja. heeft al heel veel geld opgehaald. Een goede fondsenwerver. Ja. Maar let op, de miljonairs en biljonairsfamilies in Texas... hebben al hele grote bedragen toegezegd aan de Perry-campagne. Maar goed, als er nu verkiezingen gehouden zouden worden... nou, dan denk ik dat men wel op de nagels bijt in het Witte Huis. Maar goed, we hebben nog zo'n fijn uh, anderhalf jaar te gaan. Dank je wel, En uh, Welke naam moet ik ook nog niet vergeten? Hoe heet het geheugd? Paint Creek. Het geboorte dorpje kun je het nog niet eens noemen. Een verzameling boerderijen op het uh, platteland van Texas. Onthoud die naam. Weer een post. Oh. De groep, chic. Het nummer werd geschreven door Nile Rogers en Bernard Edwards... nadat ook hun door de strenge portier de toegang was ontzegd... tot Studio 54. Het nummer heette aanvankelijk dan ook Fuck Off... maar dat werd door de platenmaatschappij veranderd in... Le Freak. Maandag start dus een nieuw radiostation in Amerika... en trouwens ook via internet wereldwijd Studio 54 Radio... geïnspireerd op de echte Studio 54 in Manhattan destijds. Een van de mensen die daar wel kwam is uh, de Nederlandse Vlaamse top DJ Eddie de Klerk. Goedenavond. Goedenavond. Wanneer was u daar in Studio 54? Ik denk de eerste keer dat ik er geweest ben was in 1978. Dat zal een zomer zijn geweest... En toen stonden er ook heel erg veel mensen buiten op uh, straat. Uh, West uh, 54th Street. En uh, we zijn daar naartoe gegaan op uitnodiging van een vriend van mij... die in uh, New York woonde en uh, ook een, ja, een uh, relatie had met de eigenaar van uh, 54... met uh, Steven Rubell. Mm -hmm. Dus uh, u, u kwam er binnen, terwijl Frank Sinatra en Chic buiten moest blijven staan. Ja. ja, dat klinkt heel erg wat, maar dat was het ook. Uh, op dat moment uh, was Studio 54 natuurlijk zo'n enorme hype. Dat was echt de uh, talk of the town. En iedereen wilde daar naartoe. Dat was echt ook dé plek uh, om te zijn. En um, ik weet nog dat we kwamen aanrijden met de auto van mijn vriend. en uh, ja, die, uh, die had zoiets van, ja, het is veel te druk voor de deuren... dus we gaan aan de overkant staan van de club... En op dat moment kwamen er een paar jongens vanuit uh, ja, de, de, de menigte aanrennen. En die uh, ene die zette de auto aan de kant, dat was een valet. En die andere twee leidden ons gewoon door die massa mensen... voor die deur naar binnen, werd echt naar binnen geloodst. Dat was echt geweldig. En hoe was het binnen? Wat was het te zien eigenlijk? Wat was er zo bijzonder aan? Het iemand van de disco's in de wereld. Nou ja, kijk, Studio 54 is natuurlijk wel de, de koningin onder de discotheken. Het is echt een van de oerversies van een uh, discotheek. En het heeft ook de toon gezet natuurlijk voor alles wat daarna is gekomen. Um, het heeft mijzelf ook enorm geïnspireerd natuurlijk... Uh, tot het later openen van Club Roxy hier in Amsterdam. Dus je was een van de oprichters daarvan, hè? Ja, klopt. Um, het is een enorm voorbeeld geweest... en ook een van de beste clubs waar ik ooit geweest ben. Dat kwam vooral door uh, de mengeling van het publiek. Uh, de ruimte. Het was een enorme grote televisiestudio ooit. CBS-studio. En uh, het was zo enorm. Een soort Enorme impact had het op je als je daar in die hal binnenkwam. Alleen al, dat uh, was enorm. Dus het gevoel van, ja. ik kom het Vaticaan binnen. <laughs> en je zakt ook echt in de tapijten weg. Dat uh, was een enorme lounge. Uh, je liep naar de club. Je zag fantastische mensen. Echt de mooiste muziek. Echt een, echt een beleving. Bijzonder. Ik heb alleen de film gezien later. Daar, daarvan heb ik vooral uh, drank, drugs op het toilet... en vrijpartijen, openlijke vrijpartijen op uh, de balustrade. Uh, dat is me bijgebleven. Was ja. het in het echt ook zo? Nou, dat is maar een, een schijntje van natuurlijk hoe het in het echt was. Want uh, ik kan me herinneren dat de, de club zelf... had een, op een gegeven moment uh, een enorme lichtinstallatie. Dat, echt, dat hing in, in de nok... En dat kwam af en toe naar beneden. Met allemaal zwaailichten. Van die politiezwaailichten. En discolampen. En laser. noem maar op. En glitterconfetti. En stonden op die dansvloer. En op dat moment uh, had hij ook een neon. Tekening in neon. En dat was het mannetje in de maan. Mm. En na dat mannetje in de maan was het lepeltje ook van neon. En op het moment dat het lepeltje Aha. onder de neus van het mannetje in de maan Aha. kwam. Toen ging er echt alle licht op wit en uh, kwam een soort van enorm gejoel vanuit die menigte. Die snapte natuurlijk waar het over ging. Ja, nee, die snap ik inmiddels ook. Dan is, had hij veel over koken en zo, toch van een beetje gelijk. Eddie, we gaan even luisteren naar een fragment van iemand die op de openingsparty was in 77 en uh, Studio 54 ook heel bijzonder vond. Mm -hmm. I like the atmosphere of Studio 54. I've been to a lot of discotheques and I don't like them. What's the difference? All around the world I've been... Ik weet niet hoe het voelt. Ik denk, de ontwikkeling van de probleem en de balcony... Het is gewoon ontwikkeling, eerlijk. Kun je de naam Studio 54? Wat is dat? Herken je deze? Die vrouw niet, ken ik niet. Met, met het hoog stemmetje? Nee, niet echt Grace Jones. Uh... Nee, het was Michael Jackson. <laughs> ik dacht al, Grace Jones heeft vast een donkerde stem. <laughs> nee, het was Michael Jackson. Die, die, die zei van, ik ga eigenlijk nooit naar de disco. Er is nooit wat aan, maar Studio 54 is, uh, is ja. de uitzondering op de regel. Dat is trouwens het enige moment dat ik me echt nog heel erg goed helder voor de ge geest kan halen. Is uh, toen uh, dat nummer net uh, uit was. Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson. Yeah. Dat... dat net gedraaid werd in uh, 54 en echt toen werd ik zo naar die dansvloer getrokken dat was het magneet, dat was echt geweldig en die, die hele atmosfeer en die, die, die, die hysterie van die mensen in 54 was echt uniek uh, het was ook op een gegeven moment het moment dat mijn vriend uh, ons uh, naar een, een gang trok en die uh, gang had een verbinding onder de dansvloer een soort lange gang en dan liepen we op een gegeven moment weer een trap op en dan kwam je op het balkon en daar zag je dan die hele club vanuit de hoogte. En dat was inderdaad een bar. Dat werd niet gedanst, dat was echt een bar. Yeah. Met de lounge en er werd dan ook gesekst. En inderdaad oh, veel ja. drugs en dat soort dingen. Maar dat was natuurlijk nee, een vrijheid en een blijheid. Hey, je kunt het niet over uh, Studio 54 hebben... zonder het over dat strenge deur, deur, deurbeleid uh, te hebben. Ja. Daar zijn zelfs uh, nummers over gemaakt. Even één fragment weer. ja. ja. Ja, en die, ja, het gaat dus eigenlijk ja. over... kun jij me helpen binnen te komen in de ja. Club 45? Want we hebben de hele week zo hard gewerkt. We zijn nu uit, hebben geld in onze zakken, we willen nu naar Studio 54. So, Dario, can you get me into Studio 54? Het nummer is geschreven trouwens ook door August Darnell... van uh, Kids Creole and the Coconuts Fan. Ah ja. En uh, dat was ook een van de mensen die daar echt nooit binnenkwam. Dus... Grappig was. Uh... Wie kwam er eigenlijk wel binnen? Heb je daar ja, echt de celebrities is... gezien? Of helemaal was er eigenlijk niemand binnen. Nou, het was behoorlijk een, uh, een, een werk om daar binnen te komen. Want die kon wel zo bekend zijn als Frank Sinatra, of zo rijk als uh, Rockefeller. Maar daar had het echt niets mee te maken. Maar waar selecteerden ze op die portiers? Wat zegt je? Hoe selecteerden ze mensen de portiers? Waar letten ze op? Nou, uh, Steve Rubel had de filosofie dan uh, op een gegeven moment uitgesproken, een keer voor de televisie een interview, en zei van. I won't have my crowd like I make my salad. Hij wilde gewoon een salade maken van, de, van het publiek voor de deur. En er stonden mensen met briefjes van 100 dollar te, te waaien en een te huilen voor, om naar binnen te komen. Maar dat maakte echt niet uit. Je moest een bepaalde look hebben: je moest jong zijn, geil zijn, uh, knap zijn. Je moest een bepaald soort uitstraling hebben. En. Um, of het nou honderd mensen binnen waren of duizend mensen. Dat maakte niks uit. Ik kwam er gewoon niet in. En het had natuurlijk ook een soort van commerciële slimmigheid... om mensen buiten voor de deur te laten staan. Dat was heel mensen slim. Om mensen lekker te maken. Om dan de mensen buiten lekker te maken. Dat gaf, gaf ook een hype. Dus ik, ik snap het heel goed. Um, maar het was wel een he heel exclusieve club. Zie je iets in die radiozender die er nu vanaf maandag komt? En de muziek van Studio 54 gaat draaien 24 uur per dag? Ik weet niet wat het toevoegt. Ik denk dat het... Uh, uh, voor mij een gevoel, um, hopelijk ook iets toevoegt muzikaal. Uh, maar als het zich puur richt op hoe het toen was... dat uh, lijkt me een beetje een, een doodlopende weg. Want dat is al vaak geprobeerd. Na 54, na de sluiting, is er nog een aantal andere pogingen gedaan... om de club nieuw leven in te blazen. Om uh, op, de, op het balkon van de oude Studio 54 nieuwe te maken. Het is eigenlijk nooit meer gelukt. Het is nooit meer gelukt. En die tijd breng je het nooit meer terug... Um, dat was een enorme opwindende tijd. Hè? Je had de nieuwe muziek, je had disco. Je had de nieuwe vorm van uitgaande discotheek. Je had al die celebrities. Weet je, van uh, ja, Bianca Jagger tot uh, Rose Kennedy. We gaan en nog en naar Ro eentje luisteren. Die was ja. op de sluitingsavond, de Sodom en Gomorra-avond eh, bijgenaamd. Ja. Diana Ross. Z zelf in Studio 54 ook nog uh, met Diana Ross uh, gedanst? Of Michael Jackson? Of Bianca, uh, Bianca Jagger? Ik heb Bianca Jagger was naast mij op de dansvloer gezien. Diana Ross, nooit. Die zat meer aan de kant. Uh, <laughs> altijd met de celebrities. Maar uh, er waren zoveel mensen en zoveel bekende mensen. Dat was echt uh, niet bij te houden. Je zag daar Warren Beatty. En die, die kwam halsten. Dat, dat was echt geen uh, flauwkul. Die mensen waren er ook echt elke avond. Dankjewel. En dat was een uh, spannend taak. verhaal. Ja, misschien steeds jaloerser op je te worden. <laughs> Eddie de Klerk. Het is vijf voor twaalf en feest in Japan. Ja, want vanavond in onze serie veel te onbekende feestdagen overal ter wereld. Het Japanse Festival van de Zielen, oftewel het Obon Festival. Het begint dit weekend. Oud-correspondent in Tokio, Hans van der Lucht. Wat is dat voor een festival? Het is, zoals je zei, een soort Japanse versie van het allerzielen. De zielen van de heengegaande familieleden worden geacht terug te keren naar het, naar het familiegraf, naar het familiehuis. En de nog levende nabestaanden die, die ter ere van hun gedachten is, bidden die, offeren dingen. En na afloop van het feest, dat zo twee, drie dagen duurt, gaan de zielen van de overledenen weer terug. Ben je er zelf al eens bij geweest? Ja, het is, het is iets, in, in, in, met name een kleinere gemeenten. ik heb op een tijd wel eens in een dorp gewoond, uh, is dat, uh, gebeuren er ook allerlei uh, gemeenschappelijke activiteiten. Uh, uh, vaak is er aan het einde, zeker als er water in de buurt is, aan het einde van het feest worden uh, kandelaars, lampionnen over het water uh, uh, uh, uitgezwaaid. Die stromen weg over rivieren, de zeeën, en, en daarmee verdwijnen de zielen weer. Dus dat is iets wat je... Uh, wat je ...ook als je uh, meemaakt als je in het dorp woont. Wordt het echt uh, Amas gevierd, dat Festival van de Zielen? Ja, het is, het, is, het is een van de weinige periodes dat in Japan echt alles plat ligt. Uh, iedereen gaat terug naar zijn geboortegrond, gaat terug naar het dorp... ...waar hij zijn of haar ouders vandaan kwamen. Dus de treinen, de vliegtuigen zitten allemaal bomvol. Dat was afgelopen donderdag, vrijdag uh, uh, het, het geval. En, en uh, het hele land ligt echt helemaal stil. Ik kan me voorstellen dat uh, zeker in de streken die door de aardbeving... en het tsunami en de kernramp zijn getroffen... het een ja, apart karakter heeft dit jaar. Ja, mensen moeten improviseren. De, de familiehuizen zijn verdwenen. De, de familiealtaren die in elk huis staan, uh, die zijn verdwenen. Dus mensen moeten improviseren wat ze doen. Uh, tempels proberen hulp te bieden. Vaak uh, uh, zijn zelfs uh, familiegraven zijn verdwenen. Uh, zijn, zijn weggespoeld, stenen omgevallen. Dus men moet improviseren. Dat is... Uh, uh, Amerkelijk uh, minder vrolijk dan het wel eens wil zijn. Ik uh, dank je voor je toelichting op het Obon Festival. Het Festival van de Zielen. Oud-correspondent in Japan Hans van der Lucht. Dit was de zaterdag editie van Met het Oog Morgen. Morgen wordt het oog gepresenteerd door John Jans van Galen. Straks omroep BNN met de overnachting. Daarin praat Patrick Lodiers met econoom en journalist Matthijs Bouwman. Matthijs weet alles over beurskoersen, aandelen, staatsobligaties en klompen. Goud. Uh, als u, ondanks dat Eddie de Klerk verwacht dat het niet veel wordt... toch naar Radio Studio 54 wil luisteren... het uh, is te ontvangen via de satellietzender Sirius, heet die. En die zit ook op internet. Ik wens u een uh, heel goed weekend. En uh, ja voor vannacht, bis hier en nichts buiten.